met het nationaal. Door de gladheid zijn er vanmorgen langere files dan normaal. Het verkeer ten noorden en oosten van Utrecht staat muurvast. Heeft te maken met ongelukken. Ook rijden mensen langzamer vanwege de sneeuw. Op de A73 bij Venlo is een vrachtwagen geschaard. De weg is afgesloten omdat de wagen dwars over de weg staat. De ANWB waarschuwt voor gladheid in Noord-Holland, midden Nederland en Zuid-Limburg. Het kabinet gaat motorbenders harder aanpakken. Het openbaar ministerie, de politie en de burgemeesters gaan nauwer samenwerken, zegt minister Opstelte in een brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van outlaw bikers die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motoclubs noemt hij niet. Opstelte spreekt van een krachtig signaal. Niemand is boven de wet verheven, dus ook motoclubs niet, zegt hij. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, concludeert het RIVM in een rapport dat vandaag uitkomt. Het onderzoek richtte zich op mannen en vrouwen tussen de 30 en 70 jaar. Bij de mannen is 60% te zwaar, bij de vrouwen 44. De laatste keer dat het RIVM een groot onderzoek deed naar overgewicht is 15 jaar geleden. Sinds die tijd nam vooral het aantal vrouwen met overgewicht toe. En ook kwamen er steeds meer patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten.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 In het PVV-plan blijft de kinderalimentatie ongemoeid. Ook de VVD, de Partij van de Arbeid en D66 werken aan een voorstel om de partneralimentatie aan te passen. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidwesten ligt de sneeuw of motsneeuw met kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon in het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. Maximaal liggen rond het vriespunt vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste file is in de Randstad op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knap het watergasmeer en Diemen. Daar zijn nu drie rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A4, Den Haag Amsterdam. Bij Zoete Wouden Rijndijk 5 kilometer. Na Den Haag ook 5 kilometer vanaf Vroelvaar en Sveen. Op de A6, Lelystad Muiden. 10 kilometer tussen Almere Buiten en Almere Buitenstad West. A7, Hoorn-Zaandam bij knopen Zaandam 12. Op de A8, Zaandam Amsterdam. verknopen Koenplein 6. A9 en Alkma-Amstelveen beknopen de Raasdorp 9 kilometer. A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Hilversum 10. Dat is een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer open. A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven over 15 kilometer. Op de A28 Utrecht-Zwolle, bij Amersfoort 11. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen strand Nul en Soesterberg over 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 vraag over Jan, wie was dit en wat voor plaatje? Zo niet waarom. Raadje, raadje plaatje. Daar hebben we het over vanavond in het café aan de Holterstraat. En wij worden uitgedaagd. Wij van Nou, En ik heb begrepen dat er al iets van acht teams zich hebben ingeschreven. Dus ik zou zeggen, maak je borst maar nat voor vanavond. Oké, nou dat komt helemaal goed Zandvoort en de regio. Want dat was natuurlijk Johnny H. Yes en de Shattered Dreams. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Welkom live vanaf het gasthuisplein. Een beetje schamelwolkje. voor een zonnetje, flauw zonnetje hier op het gasthuisplein. Drie uur live, uh, ZFM op de zaterdagmiddag. Met uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, pak u maar vast pen en papier en hou het bij de hand. Om half drie het weerbericht. Nou, het wordt in ieder geval kouder. Dat kan ik je wel beloven. Ja, dat voel je nu al. Ja, en we hebben om uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En rond de klok van kwart voor vijf. En dat is echt een aanrader. We hebben een prachtig gedicht binnengekregen. En ik, uh, iedere liefhebbers van dat onderdeel, uh, adviseer ik om uh, te gaan luisteren. Want het, het gedicht staat in het teken van de zomer. Hoe kunnen ze het verzinnen? En het werd zomer. Ja, oh, je, je weet het niet. Goed, verder nog. Uh, Zandvoorts nieuws uiteraard in het kort. We gaan uh, voetballen. En we gaan weer verbinding proberen te zoeken met Joop van Es, onze voetbalverslaggever. Als het goed is, zit hij nou in Aalsmeer. Want SV Zandvoort moet om half drie uit tegen meer. Het laatste uur hebben we nog wat uh, sportnieuws van her en der. En ik zou zeggen: uh, genoeg reden om te blijven luisteren. En we hebben natuurlijk veel muziek en veel verzoekjes. Hè? Dat wou ik zeggen. Zullen we meteen maar eentje draaien? Zullen we meteen, maar eentje, Met eentje, meteen draaien? eentje draaien? Dan Hier dan is uh, de single van de Commodores, Nightshift. Shift. I'm not de eerste historie op de zaterdagmiddag bij zin van mijn plaatje die we op speciaal verzoek draaien. Dat was de single van de Commodores en de Nightshift. Shift. Je zou mijn Nightshift hebben. Achteraan draaien we Deodato. Dat was Fire in the Sky. Een lekkere plaat uit de jaren 80. We hebben wat informatie voor je, Albertjo. Ja, allereerst, ja, het is natuurlijk weer een nieuwe jaren. en iedereen is al druk bezig met zijn belastingaangifte. En je, elk jaar krijg je die discussie weer over de zogenaamde wos -waarde. En die gaat maar omhoog. Ja, want de WOS-beschikking die vanaf deze week op, de, op uw deurmat kan ploffen. Het dreigt voor veel huizenbezitters op een bittere teleurstelling uit te draaien. De door de crisis op de woningmarkt gedaalde huizenprijzen resulteren namelijk niet altijd in een lagere belastingaanslag. Hiervoor waarschuwen de verenigingen van eigenhuis en de WOS-specialisten. Zij zijn geschrokken van de eerste signalen dat dalende huizenprijzen niet of nauwelijks worden vertaald in lagere WOS-waarden. Hierdoor zijn huizenbezitters meer geld kwijt aan onroerend zaakbelasting dan de waarop ze hadden gerekend. Vereniging Eigenhuis krijgt verontrustende berichten uit Rotterdam. Wij verwachten op basis van eigen onderzoek dat de gemiddelde WOS-waarde in deze gemeente zou dalen naar 161 Euro, van 161.000 euro naar 157.800 euro. Maar de eerste berichten duiden juist op een forse verhoging. Al dus een VEH-woordvoerder. Ferdinand de Recht, directeur van juridische dienstverleners, worst-specialisten, constateerde hetzelfde. Ik heb vandaag een beschikking gezien van een Rotterdamse uh, Rotterdammer. die vorig jaar een huis kocht van 80.000 euro. Toen was de Woswaarde 154.000 euro. Nu vermeldt de brief 2 ton. Ja, ja. So. Nou, ik ga, hoeveel procent de verhoging dat is, dat hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Vereniging uh, Eigenhuis en de Recht adviseren huiseigenaren die een veel te hoge waswaarde uh, juist dit jaar aan te vechten, omdat de juridische kosten, de juridische kosten zullen stijgen. Wat betekent dat voor Zandvoorters? Hou uw waswaarde goed in de gaten en mocht u, uh, mocht u die verhoudingen echt scheef zien liggen, dan, zou ik u, de, dan adviseert de Vereniging van Eigenhuis. Eigen om bezwaar aan te tekenen. Niet te geloven, hè? de prijzen gaan omlaag van de huizen en de boswaarde gaat maar inhoog. omhoog. Ja. Niet te geloven. Hier is Patchoula Clark in Downtown. When you're alone and life is making you lonely you can always go Downtown When you've got worries all the noise and the hurry seems to help Maybe you know some little places to go to. Doe maar, wordt nog geregeld gedraaid op de radio, maar deze hoor je dan wat minder. Vandaar dat hij uh, nu langs kwam bij Zandvoort op zaterdag. Je hoorde watje. Watje. Watje. Albert-Jan. <lacht> ja, ja, dank u, dank u, dank u. Goed, vanmorgen was hij uh, te horen uh, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, uh, de wethouder Zandbergen. Maar vanuit de gemeente, is een, uh, vanuit een van de uh, actievoerders, is er een uh, leuke actie op touw gezet. Uh, met betrekking tot het gratis parkeren op de boulevards. Hey, Want, uh, kijk. Afgelopen week is er actie gevoerd om met name in de wintermaanden gratis te mogen parkeren op de boulevards van Zandvoort. De parkeerautomaten hadden een plakkaat opgeplakt gekregen waarop de wensen te lezen waren. Deze wensen waren een was een onbekend actiecomité of persoon. En er kwam eigenlijk één ding uit: vrij parkeren in de wintermaanden langs de boulevard. Alan Berg meldde deze actie. Uh, de wethouder uh, Anders Sandberg om een aantal antwoorden vroeg. De wethouder is stellig van mening dat de actie bij hem bespreekbaar is. Iedereen kan bij mij komen voor antwoorden. Ik voer alleen beleid uit dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Als dat niet strookt met een bepaalde meningen in Zandvoort, moet daarover gesproken kunnen worden. Maar kom dan wel uh, naar de wethouder toe. Ik praat liever face-to-face -face met iemand dan dat ik antwoorden moet geven op zaken waar volgens nog niemand aanspreekbaar over is. Al dus de wethouder. Die aangeeft graag mee te willen denken aan een oplossing. Want uh, Berg heeft zijn Facebook site een suggestie gekregen laat bezoekers in de zomermaanden 5 cent per uur meer betalen dan kan van de extra opbrengst in de winter het gratis parkeren langs de boulevards opnieuw worden ingevoerd. Het gaat volgens opgave van de gemeente over een extra bedrag van circa 60.000 euro dat, dat zou moeten worden ingelopen. Nou, vooralsnog ligt de bal nu bij uh, de raad en het college en uh, wij zullen het uh, volgen. Ik heb begrepen van Andor dat er uh, juist uh, aan het eind van, uh, van deze proef zeg maar ja. moet gekeken worden van hoe staat het nou met de kosten. En de Ja, want er was ook een ingezonden brief van, van iemand die in de wintermaanden graag naar Zandvoort kwam om langs de boulevard te gaan wandelen. Maar als hij daar steeds van moet gaan betalen, dan uh, komt hij dus niet meer naar Zandvoort. En uh, daarna ook niet een kopje koffie met een gebakje in het dorp of op het strand. Nee, klopt. Dus uh, ik kan me er iets bij voorstellen. We houden het in de gaten. Kijk hoe het gaat met het betaald parkeren aan de boulevard. Ja, als het in de boulevarders daar gratis is, het dorp moet betalen. En dan krijgen ze weer meer op het strand te doen. Dus ja, daar is ook weer wat van te zeggen. It's that old devil call love again Het is alweer tien jaar geleden dat dit een uh, bescheiden hitje was hier in Nederland. Door de Starmaker op de Zandvoorts Radio met Dan I Think I Love You. Even half drie, we gaan het weer met je doornemen. Ja, we gaan het weer doen. Daarvoor is uh, aangeschoven. Albert het <laughs> Goed, luisteraars. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en vooral vanochtend was er lokaal nog een bui mogelijk. De zuidoostelijke wind draait geleidelijk naar het oosten en is zwak tot mate van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Vanavond zijn er nog enkele wolkenvelden, maar komende nacht klaart het geleidelijk op. Het blijft droog en met een matig oost- tot noordoostelijke wind wordt koude lucht aangevoerd, waarin de temperatuur taalt naar waarden tot min 2 tot min 3. Morgen schitterend strandweer, want morgen is het prachtig winterweer met veel zonneschijn. Dus als u denkt van, uh, u woont niet in Zandvoort, maar wil gaat naar Zandvoort, kom dan met het openbaar vervoer. Want dan hoef je ook geen geld op de boulevard te betalen. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt in de middag naar Waarden rond het vriespunt. Zondagavond neemt gelijk de bewolking toe en maandagnacht is het bewolkt en kan er lokaal wat lichte sneeuw vallen. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt naar waarden tussen de min 2 en min 5 graden. Wow, heb je de wietenbom al uit de kast gehaald? <laughs> Ik heb mijn auto weggezet. Oh, nou, oké, okay, heel verstandig. En uh, maandag overheerst de bewolking en kan er wat lichte sneeuw vallen. Maar later op de dag klaart het weer op. De oost- tot noordoostelijke wind waait overwegend matig. En de temperatuur stijgt in de middag naar waarden net onder het vriespunt. Maandagavond en dinsdagnacht is het helder en gaat de temperatuur flink naar beneden. De temperatuur daalt naar waarden tot min 4 en min 6 en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige oost tot noordoostelijke wind op de langere termijn, en die begint dan dinsdag tot en met zaterdag, schijnt de zon flink en blijft het droog. In de nacht vriest het matig en daalt de temperatuur naar waren tussen min 5 en min 9. En overdag blijft het ook vriezen, maar met geen hogere temperatuur dan min 1 tot min 4. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is overland matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig windkracht 4 tot 6. En daardoor is het een gevoelstemperatuur nog kouder dan het thermometer doet vermoeden. Oké, okay, het weer is uh, na te lezen op www.meter.nl meteopagina.nl .meteopagina het actuele weerbericht voor zandvoort en de regio zie je daar lera daar komt hij aan hier is morshiba Radio in Rome was een built in one day. En achteraan deze van Robin Beck, die oh zo mooie plaats uit de jaren 80. Je hoorde, for the very first time. Nou, er wordt vandaag weer gevoetbald door SV Samford. We gaan voor de wedstrijd van vandaag snel over naar Joop. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. Welkom in de Aalsmeer bij de plaatselijke club VVC Aalsmeer voor een wedstrijd tussen nummer 2 en dat is ALSB en nummer 6 en dat is de uh, Zandvoort. Je mag dus uh, persoonlijk verwachten dat dit een totaal andere wedstrijd wordt dan die van vorige week tegen top. Die Zandvoort zo schieten met 7-0 is te winnen. Dat zal vandaag niet lukken, denk ik. Het is wel hetzelfde elftal als vorige week, maar als meer zit meer op de helft van Zandvoort en daar is wel gewoon een kleine kans voor Zandvoort, maar die wordt weggewerkt door dus uh, alles meer kan verder gaan met die aanval. Uh, dus er zijn hele handige ballen blijven, want het maakt allerlei schijnweg. Het komt er ook langs. Maar speelt het bal vooruit, ver dus dan kan -Zet hem weer op de 5 meterlijn liggen en, um, en uh, dit instalbrengen. Zandvoort uh, staat nu op de zesde plaats. één uh, plaats hoger dan uh, ZOB. Daar is dat uh, gedonde begonnen met die 5 punten aftrek. ZOB heeft vorige week verloren. En dus staan er nu 4 punten verschil tussen Zandvoort en ZOB. Oh, dat staat nu wel tweede, maar dat heeft 14 wedstrijden gespeeld. Uh, en onderste staat Kastieken met 13 wedstrijden gespeeld. Want hun wedstrijd is vorige week afgelast. Uh, en die zit aan één punt onder uh, minder hebben ze dan Aalsmeer. Dus als uh, uh, die wedstrijd door uh, Kastricum gewonnen wordt, dan gaat Alsmeer naar de reguliere derde plaats. Maar Vossel staat ze toch tweede. En soms heeft, uh, heeft het zwaar nu doen. Ze zijn tussen twee, misschien drie keer aan de overkant geweest. Even even kijken. Uh, in in uh, nog geen tien minuten. Uh, dus het is meer hier aan de, aan de andere kant van het veld waar het doelvermooi de vis uit dat, dat uh, gespeeld wordt. Die goede kopbal van um, Michael Kuil uh, gaat via een zandvoet. Het blijkt er over de zijlijn, Want de schijf Die wijst de kant op van het doel van de vet. En hij wordt er nu in het spel gebracht door de nummer 5. van alles weer. Verre in, erop. Uh, het is weer Kuil die dat kan koppen. En dan gaat hij weer via een Zandvoet over de, de zijlijn. En dat was Kostas uh, Fries, die probeerde die bal te uh, onderschuffen, maar dat lukte niet echt. De heer is nummer 5. Goed heel ver, man. En uh, dat uh, doet hij nu dus weer. En maar is kist doorgediend. Dan kan hij dan proberen te verdedigen en weer die hele handige ballen tegenover zich. En de nummer 11, de vleugelspeler van uh, alles meer. En uh, Zandvoort is nog steeds niet in bal bezit, sterker dus, nog, het wordt zelfs dreigend op dit moment. Dan gaat de goede gaat hij nog iets langs en dan gaat hij uh, Kaste Fischer verslaan. Nou, ja, daar staat gelukkig een in de juiste baan van de slot. om die bal uh, te pakken. En uh, hij gaat hem nu weer rustig aan uh, proberen in de voeten van de Samsa-speler te, uh, te schieten. Dan Zonneveld staan, Zonneveld die, uh, die raakt die bal kwijt daar en dieren aan en, uh, meer natuurlijk. Uh, Dat was storig verder, want er zijn nog maar heel weinig mensen achter. Die moeten naar terugkomen. Dat doet gelukkig Marismo heel erg goed. Die gaat er met de bal vandoor. Hij heeft toen nog uh, drie spelers voor zich en twee stand. Rijzer Berg is dat er één van. Kan niet erbij komen? Nee, nee, nee, nee. Er wordt goed verdedigd daardoor. Alsmeer Berg kan er niet bij komen. En het gevaar, die aanval, is er meteen vertrokken. En het wordt zelfs weer naar de andere kant toe. Alsmeer nog steeds. Uh, niet de bal. Maar de. Nee, dat is, uh, het is door geheel. Te solide verdedigd. Naar Keil. Keil, richting Timo de Reus. Reus is wel snel, maar hij is ver van de bal. En tussen hem en de bal staat nog een verdediger weer, ja, wordt teruggespeeld bij de keeper. En uh, dat deed hij nog uh, ge uh, gevaarlijk, die keeper trouwens. Want als de Reus er volgens zijn benen uitgestoken heeft gekregen, dan hij hij met het 16 meter gebied in willen uh, gaan. Nu zit Michael Kuil. Kuil, geef die bal voor. Daar staat de Reus helemaal veilig. Kan hij er iets mee doen? Hij is benig, Hij kan er iets mee doen. Op de lat, oh, de schitterende schot, Prachtige voorzet daar. Die, die zei nou, met Michael Kuil. En hij stond daar echt helemaal vrij reus. De reus, die kon hem aannemen. Maar helaas zijn schot spat op, door Dat hij het eigenlijk weer verdient. Nu weer, uh, de, de reus. Aan de linkerkant. Ik zet hem voor. Maar daar staat helemaal niemand. En uh, die gaat hoofd, de het achter uh, toe van uh, Aalsmeer. Met andere woorden Aalsmeer mag uh, gaan uitschieten. We hebben gespeeld. Even kijken, uh, en stand is op hier bij Antwoord. Dankjewel, Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer bij jou terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Eerst weer meer muziek bij CFM. Deze plaat wordt heel veel aangevraagd en vandaar dat we hem ook nu draaien. Hier is Birdie's, Kinny Love. Come on, skin And I told you to be patient www.zfmsandvoort.nl Raadje, plaatje. Nou, nee, ga je gang. Uh, nee, zeg jij het maar. Ik ben meer voor de oudere nummers. David Christie was dat in uh, Settle op Een oude nummer trouwens. Uit de jaren 70. 70? Ik had het kunnen weten. Had je kunnen weten. Had het kunnen weten. weten. weten. Joop, had jij het geweten? Nee, begon ik niet. Nee, echt niet. <laughs> dat meen je niet. Ik heb je wel vanavond nodig hoor. Uh, ja, dat weet ik wel. Oké. Okay. Oh, ik kom maar ik moeten moet zijn ook, dat weet je. Helemaal goed. goed uh, we zitten kort tegen drie, dus laten we even stempel draaien. Want uh, als meer die is nu zwaar in de aanval. En hij zit constant in het 16-meter-gebied van uh, S.V. Zandvoort. En dan kan er nog een beetje uitverdeeld worden. Uh, en dan kan die, de reus die bal... Uh, ja... Wegtikkert weer ook niet. Want het is alweer als Alsmeer dat de bal heeft, zo een beetje op de middenlijn. Dan komt een diepe bal nog slimmers in de voeten. Lemmens. Die probeert daar uh, mond te bereiken, maar het gaat totaal mis. En dan weg helemaal mis. En uh, Alsmeer gaat alweer uh, met de bal strijken. Beetje breien. Want soms geeft het om, probeert een beetje druk op de bal te krijgen. Dan wordt het toch ook ineens wat moeilijke voor meer. Maar voorlopig zijn ze nog steeds een balbezit en speelt ze de bal heel rustig op eigen helft. Van de ene kant naar de andere kant uh, rond. En in de hoop een uh, vrije speler te vinden die dan aangespeeld kan worden. Nog steeds op heel ver als is de bal. Maar soms zet geen druk verder dan de middellijn. En als die komt niet over de middellijn in. Het is een soort van padstelling. Dan gaat uiteindelijk een diepe bal komen. Heel ver weg. Echt heel ver weg. En die bereikt er dan nu uh, Michael Kuil, Michael Kuil kan niet spelen. Nee, het is toch de aanvaller van uh, Als die zelfs een vrije trap krijgt. Want uh, Keul die deed het uh, onregelmatig. Onregelmatig moet ik zeggen. En uh, uh, dat is zo'n beetje op de achterlijn, een metertje of twee vanaf de cornervlag. Mag uh, meer een, uh, een vrije schop nemen? Uh, Michael kan is een beetje met de schijfzetten delibereren. Dat heeft waarschijnlijk geen zin. Als het een goede scheidszitter is, dan uh, kan hij wel uitleggen wat er nou aan de hand is, maar zo. waarschijnlijk is. Waarschijnlijk zijn, zijn, uh, zijn beslissing niet terugtrekken. Daar komt die bal. Dat, dat is wel heel weinig en het is uh, een fout daar van een aanvolger van Aalsmeer die, die dook over een speler van Zandvoort 1 en Zandvoort mag die wel gaan nemen. En Kuiso is dat natuurlijk voor die dat gaat doen. Maar nou goed, zo, zo kammelt het er weer een beetje heen en weer. Zandvoort moet af en toe uh, echt uh, flink een nood en goed, uh, goed opletten. Aan de andere kant zijn ze twee, drie keer toch wel aardig in het gebied van, van uh, Aalsmeer geweest. En dat, uh, dat schrikt uh, ook voor het vervolg van deze wedstrijd. En na drie uur kom ik graag weer bij jullie terug hier. Dankjewel Joop en graag tot zometeen inderdaad na Na drie uur. Ja,